...begonnen over de discipelen en de wereld. En ik denk, nou, de tekst waar we toen uh, mee begonnen zijn... ...ga ik vandaag weer mee beginnen. En we gaan weer een paar dingen bij elkaar zoeken... ...als het eens gaat over uh, geboden van mensen. Nou, wij zijn discipelen met elkaar. Hoe gaan we om met geboden van mensen? Je kunt er pas goed over nadenken als je weet... ...hoe wil ik nou met de geboden van God omgaan? Ooit in mijn leven heb ik geleerd... Onrein vlees moet je mee stoppen. En dat vond ik raar, want ik had als Christus varkens gegeten bij het leven. We hadden zelfs varkensstukken in de, in de vriezer liggen. Ja, dan kon je er weer een stukje van afsnijden. We zijn ermee groot geworden. Ben ik nou gestopt met varkens eten omdat ze niet lekker zijn? Echt niet waar, ik heb genoten van varkensvlees. Echt waar, een broodje ham, broodje ham, kaas. Ik heb ervan genoten. We zijn er dus niet mee gestopt omdat het niet lekker was... Maar God zegt het is een gruwel. Amen. Er zijn zoveel dingen die ik lekker vond vroeger. En ik weet zeker, het is lekker nog vandaag. Maar God verklaart het tot zonde. Dan zeggen jongens, het gaat niet omdat het niet lekker is. Het gaat omdat God is een gruwel. Zoals hij een gruwel vindt als we varkensvlees eten. Zo vindt hij het een gruwel als we de geesten van onze voorouders oproepen. Dat is een gruwel. Want dat zijn geen geesten van je voorouders, want die zijn dood. Het zijn dus onreine geesten. Het is demonie waar je mee bezig bent. Het zijn dus onreine geesten die je oproept. Gewoon demonen. Je wordt misleid. En dan komt opoe door. Ja, ik ben opoe. Weet je wel? Dit is dwaasheid waar je mee aan de gang bent. God die zegt: Het is een gruwel voor mij als je dat doet. Dus het is net zo'n gruwel om die geest op te roepen als varkensvlees eten. Waarom? Omdat God het zegt. Wij hebben geleerd in onze christelijke traditie: de wet is weggedaan. Al die Joodse feesten zijn weggedaan. Het heeft niks met Joodse feesten te maken. We zijn in die afgelopen jaren met elkaar veel gaan leren erover. Het is wel eens een keertje doordrammen. Want een hoop mensen lopen er ook voor weg. Ja, nou, we, nou is het genoeg met die Joodse dingen. Nou we doen geen Joodse dingen. We zeggen gewoon zo spreekt de Heer. Amen. Dus daarom eten we geen varkensvlees. En het is goed om het niet te eten. Want je doet het omdat onze vader zegt het is voor mij een gruwel discipelen en de geboden van mensen Voor 14 dagen terug spraken we over Matthäus 5 vers 17 en 18 ik haal het alleen even terug in herinnering hij zegt meen nou niet zegt Yeshua dat ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden waarvoor is hij niet gekomen om te ontbinden hij is dus niet gekomen om Torah en profeten te ontbinden dat is één ik ben niet gekomen om te ontbinden. Hij zegt zelfs twee keer. Maar ik ben gekomen om het waar te maken. Om het te vervullen. Goed, zegt het andere. Hij heeft het allemaal vervuld. plan, nou is het weg. Dus we gaan weer varkens eten, geest oproepen. We gaan naar de wilde vrouwen. En we gaan al, al heel die Torah is weg. Lieve mensen, het kan helemaal niet. We pakken het zo selectief. Op hetzelfde moment dat Jezus dit zegt. Zegt heel het christendom, we gaan varkens eten. Dat zeggen ze Inderdaad, heb je het goed gehoord wat de moeder zegt? Wat God gereinigd heeft, of geheiligd heeft, kunnen wij niet onrein achten. En waar heeft hij het dan over? Kijk hier een stuk of twintig versen verderop. Dan zegt hij, ik mocht dus de heidenen niet onrein achten. Want het was een rabbijnse traditie om te zeggen, ga niet bij een heiden binnen, want dat is onrein. Hij heeft het helemaal niet over onrein vlees. God toonde dus met dat laken met die onreine beesten... Dat Petrus Cornelius niet mocht onrein achten. Want later staan die twee heidense mannen voor zijn neus. En ineens zegt hij. Oh ja. Hij was nog helemaal in de zinsverrukking van het beeld. Oh zegt die heidense mannen. Mee naar Cornelius. En dan gaat hij mee naar Cornelius. En dan komt hij terug van Cornelius. En dan zeggen zijn eigen broeders apostelen. "Ho, oh, ben jij bij Cornelius geweest een heiden? Ja dan zegt hij. Wacht even. Die heeft een beeld gegeven van onreine dieren. En ik mocht niet onrein achten wat hij geheiligd heeft. Oh. En toen geloofden ze hem. Je hebt eigenlijk gelijk. De rabbijnen hadden geleerd dat je niet bij een heiden over de drempel mocht. Dus wij zullen ook de heidenen niet onrein achten. Maar de Jood deed het wel. Ik kom er dadelijk een klein stukje op terug. Je zal het zien. Ja, het was een, gebo een, gebed van een gebod van mensen. En omdat het een gebod van mensen was, kwam een Jood dus niet over die drempel. Mijn vader vertelde al, onze buurman was een Jood. En als hij suiker nodig had, dan belde hij aan... Deed hij de deur open en voor de drempel riep hij toch zo, Hans, ja, heb jij zout van mij? Maar hij kwam dus niet over de drempel. Dat was een Jood. Dat hebben ze dus in hun rabbijnse traditie geleerd. Maar het is geen gebod van Joden, want heidenen zijn niet onrein. Nou, dat was een begin dat zat in het preek, dat krijg je er gratis bij vanmorgen. Hij zegt, ik ben dus niet gekomen om de Torah te ontbinden, twee keer, maar om het te vervullen. Dat moet je goed onthouden. Vervullen betekent waarmaken. Hij zegt heel duidelijk, het woordje pleero is vervullen, is volledig maken. Dat is maken dat Gods wil, want dat is de Torah. God heeft kenbaar gemaakt wat hij wil. Naar behoren gehoorzaam wordt. Dus Jezus kwam gewoon om de Torah te doen zoals je hem doen moest. Weet u wat hij zegt? Wie overtuigt mij van zonde? Dat kon niemand ze konden hem alleen maar overgeven aan de Romeinen... door leugenaars in het spel te zetten... die dus onzin verkondigden... en hem uit, uit de valse getuigen moesten ze hem pakken. Het is net als met uh, Stefanus. Ze zochten valse getuigen... om maar te zeggen dat hij tegen de wet van Mozes was. Daarmee overtuigt hij gelijk... dat een vals getuigenis zegt... hij is tegen de wet van Mozes. Vindt u dat leuk? Moet je maar zoeken in handelingen. Het is een schitterende tekst. Dus omdat leugenaars zeggen dat ze naar de wet van Mozes weg deden, betekent dat ook Stefanus juist de wet van Mozes deed. Onthouden. Ik had hem er eigenlijk tussen moeten zeggen, een schitterende tekst. En het tweede wat Yeshua deed, was Gods belofte. Uiteindelijk moest er een lam geslacht worden. Er moest zonder vergeving zijn. Er moest dood komen. Er moest opstanding komen uit de dood. Al de beloften van de profeten moesten werkelijk vervuld worden door dat wat Yeshua deed. Dat is gewoon vervullen van Torah. Wij moeten ook Torah vervullen. De Heer zegt ABC en wij zeggen ABC en we doen ABC. Maar we gaan niet zeggen CDA. Oh, dat ben waar. Of een andere vorm. Snap je? Yeshua die zegt voor waar ik zeg je. Wie wilde tegen een 'ik zeg' van Yeshua ingaan? Ik zeg, je zegt Yeshua, eer de hemel in de aarde vergaat, zal er niet een jot of een titel vergaan van de Torah. En denk erom, Torah is niet tien geboden. Torah is de hele onderwijzing die de Heer geeft in de vijf boeken van Mozes. Dat is Torah. Eer alles zal zijn geschied. Dus er gaat geen punt en geen komma weg van de hele Torah niet. Want de Torah is namelijk de gerechtigheid die God eist. Een volkomen gehoorzaamheid. Hij heeft in Deuteronomium 28 tot 30 gezegd. Doe dat nou, zet hier een leef. Kies nou vandaag voor het leven of voor de dood. Het is een verbond wat met een vloek bekrachtigd wordt. En wat God zegt in zijn zegen komt. Maar wat hij zegt over de vloek komt ook. Hij laat je op een gegeven moment over aan je vijand. Je ziet wat er met Israël gebeurt. Ik heb begrepen dat er in de Verenigde Naties een stemming is geweest. Waar 147 stemmen tegen Israël zijn. En drie voor. Eigenlijk is de hele wereld tegen. Terwijl we heel goed begrijpen dat het een hopeloze strijd bijna is voor Israël. Ik heb er nog een mooie bij gevonden. In handelingen 3 vers 26. Moet u eens luisteren wat Petrus uiteindelijk aan het Joodse volk in Jeruzalem vertelt. Na de uitstorting van de heilige geest. Gaat hij een schitterende reden houden. En de laatste vers van het hoofdstuk God heeft in de allereerste plaats voor u, zijn knecht, dat is Yeshua, doen opstaan en hem, Yeshua, tot u gezonder om u te zegenen door in ieder uur af te brengen van zijn. In de eerste plaats heeft God dat gedaan. Yeshua moest komen. Hij was de profeet waarvan Mozes zegt, de Heer zal u een profeet verwekken uit uw midden, zoals ik. Hoor hem. Maar wie dat niet doet, zegt hij, ja, wat blijft er dan nog over? Hij was 100% getrouwd Torah, daarom was hij rechtvaardig, maar hij is door onze ongerechtigheden moest hij sterven. Opdat wij zijn gerechtigheid mochten aantrekken. Het is zo verschrikkelijk mooi. We zitten hier toch in een zaal rechtvaardig, of niet? Ja toch? God heeft gezegd, wij zijn rechtvaardig door het offer van Yeshua. Bekleed met klederen van gerechtigheid. Wij willen niets meer te maken hebben met die oude man of vrouw die er nog onder zit. We willen handelen naar gerechtigheid. Het is een vreugde om dat te doen. Nou lieve mensen. God heeft in de eerste plaats Yeshua doen opstaan. En hem tot u gezonden. Om u te zegenen door in ieder van u af te brengen van ze. Boosheden. Als er in die oude mens onder die jurk nog boosheden zit. Ja die heeft ze vergeven. Dat gaat hij toch niet nog een keer doen? Dat is de reden waarom hij kwam tot Israël. Het verbond wat hij met dat volk gemaakt heeft, heeft hij tot het einde toe volgehouden en waargemaakt. Israël, ga weg van je boosheden. Dan zal ik weer een muur om je heen zijn om je te beschermen tegen de volken. Nou, dat woord je boosheden, Poneria, is laagheid, dat is ethische slechtheid, verdorvenheid, kwaad. ...willigheid, boze voornemens en verlangens. Ik weet wel, daar heb je allemaal geen last meer van, nou je kind van God bent. Maar als het er nog wel eens is, dan noemt de Bijbel dat boosheden. Dat is nou de eerste plaats waarvoor Yeshua is gekomen. Om je af te helpen van je boosheden. Je moet gaan walligen van elke vorm van boosheid die er maar in je opkomt. Het is goed om te walligen, wist u dat? Je krijgt een hekel... Aan dat oude vroegere gedoe. Want we hebben onszelf natuurlijk al laten begraven door de doop. En we dachten: hé, hey, nou het lekker alles over. Maar het is niet waar. Die oude mens, die functioneert al alsof hij helemaal levend is. Maar we zijn bedekt door de klederen van gerechtigheid. En we kiezen ervoor, dat is een beslissing van je wil. om te leven naar Gods geboden. Daar heb je kracht voor nodig. Heeft iemand geen kracht om dat te doen? Dan moet je gewoon je volledige hart aan de Heer geven. Al uit liefde kun je alles. We gaan ermee verder. In hoofdstuk 5 vers 20 van Matthäus. Want. Wie zegt er wat? Ik zeg u, zegt Yeshua. Indien uw gerechtigheid. Vult uw eigen naam erin. Jan, Piet, Klaas, Marie, Kees. Wanneer de gerechtigheid van Kees niet overvloedig is. Meer dan die de schriftgeleerden en de fariseeën... ...zal Kees het koninkrijk van God zeker niet binnengaan. Hebben wij een Kees in ons midden zitten? Gelukkig. Alleen Kees die gaat dan niet binnen als hij niet volledig in gerechtigheid wandelt. Is het nou overdreven wat ik zeg? Willem Verdouw die zegt het niet. Daar staat ik, dat is Yeshua zeg u. Indien is een voorwaarde uw gerechtigheid niet overvloedig is. Wat was gerechtigheid ook weer? Tegenwoordig moet je dat helemaal uit je hoofd kunnen dreunen. Hè? Je kent je bankrekeningnummer uit je hoofd. Je pincode ken je uit je hoofd. Je moet ook weten wat gerechtigheid is. Ken je uit je hoofd? Goed. Gerechtigheid is de toestand van iemand zoals die hoort te zijn. Rechtvaardigheid. De toestand die voor God aanvaardbaar is. Nou, er is voor God geen millimeter zonde aanvaardbaar. Maar dat is gerechtigheid. Rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, denken en doen. God, sta ons bij, want we hebben onreine gedachten. Maar waar we vroeger ons motortje lieten draaien, onze begeerte lieten opwekken, het nog eens een keer gingen bevruchten en nog eens een keer gingen doen. Maar dat zijn allemaal stappen waar je keuzes voor maakt. Door de liefde van de Heer gaan we andere keuzes maken. Ben je niet wittisch geworden? Je wil gewoon in rechtvaardigheid wandelen, want Yeshua zegt niet voor niks Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is. Meer dan die van schriftgeleerden en fariseeën. Schriftgeleerden en de fariseeën worden? Ik wel hoor. Maar dan in het voorbeeld wat Yeshua ons geeft. Want die fariseeën en die schriftgeleerden van die tijd. Die kenden de Torah wel. Maar door hun menselijke inzettingen die ze nog veel meer hadden. Overtraten ze zelfs de geboden van God. Konden ze een weg vinden om het valse... Jeshua te vermoorden. Dus tussen Israël zijn... en tussen echt Israël zijn... is een groot verschil. Niet elke Israëliet is Israël. En niet elke Jood is Jood. Maar wie... in zijn hart is veranderd. Dat is een Jood. Ben je Jood? Nee, helemaal niet. Hij zal voor zeker het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Waar was ook weer het koninkrijk der hemelen... Gewoon hier op aarde. Matthäus heeft het over Koninkrijk der Hemelen. De andere Evangelisten hebben het over het Koninkrijk van God. Maar dat is het Koninkrijk van God, die luistert naar de stem van God. Want hij spreekt uit de hemel op sine een verbond met zijn volk. Hij heeft maar met één volk een verbond: Israël. En je kan deel krijgen aan het verbond, of je kan er buiten blijven staan. Daarom word je nooit een erfgenaam, maar je wordt een mede-erfgenaam. En dat is genade van God. Want eigenlijk, toen Israël zijn messias verwierp. toen kwam pas de tijd der heidenen. Dus we moeten ons niet verheffen tegen Israël. Nee, zij zijn het verbondsvolk. Ook al zijn ze heel ongehoorzaam. Maar wij krijgen door Yeshua heen een mede-erfgenaamschap met Israël. Met de verbonden die met hun gesloten zijn. Dus we zijn deel van het verbond geworden. Lieve mensen, in Matthäus 23. Even een sprongetje maken, want we gaan een paar dingen achter elkaar zetten. Toen sprak Yeshua opnieuw tot de scharen en tot zijn discipelen. Zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Heeft u zich ook gesteld op de stoel van Mozes? He? De schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gesteld op de stoel van Mozes. Als je op de stoel van Mozes gaat zitten, wat doe je dan? Gewoon zeggen wat Mozes zegt, toch? Is dat goed of is het niet goed? Ja, natuurlijk is dat goed. Als je maar zegt wat Mozes zegt. Dus ze hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Maar ze hebben zoveel andere dingen in het volk opgelegd. Dat je zegt, mensen, lijkt wel of jullie gek zijn. En wij doen het ook. Wij kennen ook een christelijke traditie. Ik ben 61 jaar christelijke traditie. Ik ben van geïnformeerd. Afijn, ik heb die hele verhalen wel eens verteld. Maar ik het niet allemaal geweest ben. Tot er een dag komt dat je zegt, maar zo spreekt de Heer. En dan ga je dwars tegen alle stromen in, dan ga je zeggen, zo spreekt de Heer. Ook al spreken ze allemaal rare dingen van je, dan zeg ik, nou hebben ze van Yeshua ook gedaan. Nou, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij ook u zeggen, doe dat, onderhoud dat, maar doet niet naar hun werken. Zij zijn de leraren in Israël. Zij zeggen, maar zo zegt Mozes het. Dat moet je gewoon doen. Alleen zij hadden andere werken. Ze hebben ons dingen opgelegd die zelfs tegen de geboden van God ingaan. Als je de zondag meent te vieren in plaats van de Sabbat, hou je een gebod van mensen en daarmee overtreed je het gebod van God. Dan ben je exact hetzelfde als wat daar staat. Als God zegt, het is een gruwel van mij als je varkensvlees eet, en je zegt, ik eet het toch. Nou, doe nou wat Mozes zegt. En zeg niet wat de christenen zeggen, ga maar lekker broodje ham eten. Echt niet waar, moet je tegen de christenen zeggen. Zeg zeggen ze, je bent wettisch. Maar lieve mensen, we zijn niet wettisch. We willen gewoon de levensstijl van Yeshua. De lifestyle Torah. Schitterend om naar te leven. Doe nou niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar ze doen het niet. Anders hadden ze Yeshua ook niet laten vermoorden door valse getuigen. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van mensen, maar zelf willen zij ze met hun vingers niet verroeren. Dus ze willen de mensen dingen laten doen, waar ze zelf niet met hun vingers willen verroeren. nochtans weten ze door het doen van die dingen overtreden ze het gebod van God. Matthäus 11, alleen maar tussendoor. Kom tot mij, zegt Yeshua, alle die vermoeid en belast zijn. Er zijn zoveel mensen belast. Die zijn moe van christen zijn. Die zijn moe van het Rooms zijn. Die zijn moe van reformatorisch zijn. Ik kan best begrijpen dat je ook moe kan worden bij Immanuel te zijn. Maar blijf dan voor jezelf wel. Coördineren, gaat het om Torah of gaat het om iets anders? Dus zeggen we iets tegen u, ga maar van mij appeltjes eten, je leven lang, in plaats van aardappelen. Dan moet je zeggen, nou het is leuk dat Willem dat zegt, appeltjes zijn wel lekker, maar ik doe het toch anders. Want dan zou het een gebod van mensen zijn, een gebod van Willem. Maar doe nou wat Torah zegt, die hebben het over zaadzaaiend en alle boomvrucht voor de mens. En later zegt de Heer, dieren komen er ook bij, maar dan de reine dieren. Ja, ook Noach wist het allemaal. Alleen de christenen weten het niet meer. Kom nou tot mij, zegt Yeshua, die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Zo, dat klinkt niet goed, een juk. Maar denk erom, het juk is wat mensen zeggen. Dat is een juk. Maar wat Yeshua zegt, mijn juk. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Weet je wanneer je echt zachtmoedig bent en nederig van hart? Als je buigt voor de woorden van de Heer. Want met de geest van God in je hart heb je zelfs je vijand lief. Zeg je vader, zegen hem toch. En die zeggen die vader, zegenen. die Zeg ook nou, zal hem zegenen. Op het moment dat hij iets leelijks tegen me zegt. Dan zeg ik, nou, klinkt niet zo erg prettig. Doe een beetje zeren in mijn buik. Maar ik haat je toch niet hoor. Dan leg ik gloeiende kooltjes op zijn hoofd. Waar de heer weer mee verder kan. Echt waar. Ik weet wat het is dat mensen een hekel aan je kunnen hebben. Maar je moet ze toch blijven zegenen. Maar je moet niet over je heen laten lopen. Alsof je een douche bent. We gaan niet in een hoekje zeggen. Ik ben christen hoor. Nee, je zal het laten zien dat je in Christus bent. Maar je gaat je niet als een doetje gedragen. Doe mensen lelijk, dan moet je zeggen, joh, dat klinkt een beetje lelijk. Ga lelijk, doen maar uit de deur. Maar kom hier om gemeenschap te hebben, om de woorden van Yahweh te delen. Het is heerlijk om zo te leven. Hij zegt, leer nou dat je zachtmoedig moet zijn en nederig, zoals ik, van hart. En dan zal je pas rust vinden voor je ziel. Al vecht de hele wereld, wij aanbidden Yahweh. In de naam van Yeshua." En de hele wereld zit op zijn kop. Yeshua die zegt, want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Als iemand lelijke dingen tegen je zegt, en je neemt dat lelijke woord aan, die vloek. Wat doet het in je als je het aanvaardt? Dat vernietigt je. Hij heeft gezegd dat ik gek ben. Nou dan ga jij verdedigen dat je niet gek bent. Dan ben je toch een beetje gek als je dat gaat doen. Dus als iemand gekke dingen tegen je zegt, dan moet je dat gekke woord niet aannemen. Je moet de woorden van Yeshua aannemen, want als je zijn woord aanneemt, geef leven, geef shalom. Want met de woorden van de Heer kun je ook je vijand vergeven. Dus als mensen gekke dingen zeggen, moet je zeggen, hé, hey, dat is het schild van geloof. Daarmee we, we, we, we, he, weer ik al die gekke dingen af. Maar de woorden van Yahweh, dat doe ik met schild weg. Doe ik ook mijn harnas weg, dan zeg ik in mijn hart dat woord van Yahweh. Dat is de opdracht die Yeshua ons geeft. We gaan verder met Marcus. Die heeft eenzelfde soort verhaal te vertellen. Luister goed. Hij zegt de fariseeërs in Marcus 7 vers 1 verzamelden zich bij Yeshua met sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. Daar hebben die mannen weer. Fariseeërs en schriftgeleerden. Ze hebben iets met Jezus denk ik. Wat ze allemaal met hem hebben, ik weet het niet, moet je maar over nadenken. Maar ze hebben wat met hem of tegen hem. Toen zij zagen dat sommige van de discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten. Toen vroegen die fariseeën en de schriftgeleerde Jezus: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Is dat waar wat daar staat? Hebben die mannen onreine handen? Hebben ze onreine handen? Hebben ze onreine handen, ja of nee? De een zegt ja, de ander zegt nee. Leuk hè, maar goed, dan doen we het vandaag niet, niet voor niks. We moeten luisteren wat er staat. Want die onreine handen, dat is nou een rabbijnse traditie. Die hebben gezegd, als je je handjes niet wast en je eet een boterham, dan word jij onrein. Dat is helemaal niet waar. Want datgene wat aan die vuile handjes zit, dat komt in je buik en het gaat weer. Hè, gaat u weg. Nou, wat u hier leest is een rabbijnse traditie. Dat hebben ze zo geleerd. Handjes wassen en dan eten. Wie leert het ook van u aan zijn kinderen? Ja, mag je rustig je hand opsteken hoor. Is het goed om dat aan je kinderen te leren? Echt waar hoor. Want je kan vuiligheid meenemen. Niet omdat je onrein wordt. U wordt ziek. Ja, toch? Tuurlijk, je moet sommige mensen heel goed leren. Dus onthoud het nou maar goed, dan zal ik u vandaag een dogma leren. Handen wassen voor het eten. Anders kan je dus on niet onrein worden, maar je wordt dus besmet met bacteriën en dan word je ziek. Dus het is goed om je handen te wassen. Maar je moet niet zeggen, als je het niet gedaan hebt, word je onrein. Want onrein is heel wat anders. Onrein is een gescheiden worden van God door zonde die je doet. Dus wat zeggen die fariseeërs, die discipelen van jou, zegt hij, die wassen handjes niet, dus ze zijn gewoon onrein. Weet u nog hoe Yeshua erop reageert? We gaan eerst praten over de overlevering. Want, zegt hij, waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering? Paradosis. Een mondeling of schriftelijke overlevering van voorschriften die de geschreven wet toelichten en met evenveel eerbied gehoorzaam moeten worden. Zo was het in Israël. Maar het heeft niks met Torah te maken. Dus als je nu gaat zeggen, geen handen wassen, word je onrein. Is een leugen. Hebt u hem door? Het gaat dus om overlevering. Als je nu gaat zeggen, we gaan de zondag vieren in plaats van de Sabbat. Heb je met een overlevering te maken. Onthoud dat nou gewoon. Zo simpel is het. Als je zegt, ik mag wel varkensvlees eten, dan heb je dat van de overlevering meegekregen van de wereld. Ook al heb je tot aan je bekering toe varkens gegeten bij de vlees. We zijn er vandaag mee gestopt, want we willen gewoon ja jawelverhoog gehoorzamen. Daar gaat hij hoor. Markers 7, vers 14. Want Jezus gaat er natuurlijk heerlijk op in. Toen hij de scharen wederom tot zich geroepen had, zei Yeshua tot hen... Hoort alle naar mij en verstaat wel. Hij geeft hier dus antwoord op wat die fariseeërs zeiden. Je hebt je handen niet gewassen. Niets van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Nou, we een link hoor, want heel wat christenen zeggen. Haha, zie je wel, je erin, je wordt niet onrein. Maar hier gaat het niet over Torah hoor. Hier gaat het over wat die fariseeërs gezegd hebben. En waarmee waren ze aan het eten? Waren ze varkensvlees aan het eten? Ze waren broodjes aan het eten. En brood eten met ongewassen handen, had ze gezegd, dat is, maak je onrein. Maar zo'n een leugen, daar worden ze niet onrein van. Dus met vuile handen brood eten, word je niet onrein van. Dus niets van wat buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het wat hem onrein maakt. Dus er zijn dingen in ons, als die naar buiten komen, dan maken ze ons onrein. En het ligt er maar aan wat er bij je naar buiten komt. Het gaat dus over brood eten met ongewassen handen. We praten niet over varkensvlees. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. Is dat uw verlangen? Wat denk je, zouden de discipelen dit nou eindelijk begrijpen? Denk ik? Begrijpen dit de discipelen nou of niet? Hij roept die scharen nog een keer bij elkaar. Hij zegt, jongens laat maar goed. Niet wat de mens inkomt verontreinigd. Nee, wat er uitkomt. Als je oren hebt om te horen, zegt hij. Die moet horen. Hebben de discipelen dit begrepen? Heeft u het begrepen? Als kan ik niet verder. Ja? Nou, de discipelen hebben het niet begrepen. Echt niet waar. Die twaalf mannen, die hebben het niet begrepen. In vers 17 staat... Toen hij van de scharen thuis kwam, vroeg zijn discipel hem naar de gelijkenis. Dus ze hebben het niet begrepen. Ze komen eindelijk thuis rustig. En dan zegt Yeshua, zijt gij ook zo onbevattelijk? Snap je het nou niet, zegt hij. Ik denk dat die discipelen zich niet lekker voelen. We zijn op de woensdagavond bezig met Zacharia, En die krijgt steeds maar visioen of visioen. En de engel die zegt weer wat en de engel zegt weer wat. En dan zegt de Engels, snap je het, Zacharias? Nee, ze is echt niet waar. Dan snap je het echt niet? Ja. En dan krijgt hij een voldevisie En dan zegt hij, snap je het, uh... nee zegt Nou, echt waar, dat gaat constant door in Zacharias. Zacharias, net als u en ik. Dan zouden we het er horen alweer. En dan zegt hij, snap je het nou? Ze nou ja, eigenlijk niet. En dan moet het uitgelegd gaan worden. En het leuke is, als je het eenmaal door hebt, wil je het graag uitleggen. Ik wil ook nooit meer stoppen, ik wil 120 jaar worden, maar ik wil nooit meer stoppen om de dingen die ik snap uit te leggen. Alleen, u moet het ook gaan doen. Je moet gewoon gaan zeggen, nou snap ik het, nou ga ik het zeggen. Hij zegt, begrijpt gij niet dat al wat buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken? Waar hebben we het ook weer over? Broodjes eten met vuile handen. Hè? We hebben het niet over varkens. Omdat het niet in zijn hart komt. Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik. En het terzijde plaatsen uitgaat. En dat trek je door. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Oké, okay, dankjewel. Daar ben ik nog niet achter gekomen. Ook al staat het nou niet in de grondtaal, maar ik ben blij dat je het zegt. We gaan dat dan met allen controleren, of die gelijk het natuurlijk. Waar hebben we het nou met elkaar over? Over broodjes eten met vuile handen. Dat is de context waarin het staat. En zo verklaart hij dus al die spijzen. die je dus met vuile handjes gegeten hebt. rein. Hij verklaart geen varkensrijn. Dan moet je dus een rooms, christelijk, katholiek, hervormd. hoe je het wil noemen. wezen om dat te vertellen. Zie wel, wij gaan varkens eten. Ja, niet met va het ging om die vuile handen. En daar word je niet onrein van. Jij doet wat Juist. Als Yeshua had gezegd. Je mag alle spijzen eten. We gaan morgen een varkentje, een biggetje roosteren. Hadden ze hem direct gedood. Echt waar. God heeft gezegd, het is maar een gruwel als je onreine beesten beest eet. Hij verklaart ze onrein. Die beesten die zorgen voor elkaar. Ook een varken met al die biggetjes. Ik moest kijken hoe hij ervoor zorgt. Allemaal tegelijk melk, weet je wel. een schitterend beest. Alleen als je hem ziet eten, dan word ik al vies. Maar ik heb genoten van varkensvlees. Maar God zegt, ik verklaar het onrein dan is het gewoon al rein. Ja. Lijft gewoon staan. Het neemt niet iets weg. Nee hoor, ik vind het leuk. Kijk, het is maar een heel simpel voorbeeld. Je gaat er dadelijk nog een paar krijgen. Want het is gewoon leuk om te snappen. Wat is nou een menselijke traditie? En wat zegt Torah? En je moet voor de Torah kiezen. Want daaruit blijkt je liefde voor ben. Er staan geen geboden te volgen. Of wetjes te volgen. Omdat we het zo leuk vinden om al die wetjes te houden. Kom nou toch. Maar het is zijn woord. En dat voeren we uit. Dat vervullen we gewoon. Hij verklaart dus alle spijzerijn. Die met ongewassen handen gegeten zijn. Amen. Markers 7 vers 20. Zegt hij nog een keer. Hetgeen uit de mens naar buiten komt. Dat maakt de mens onrein. Wat komt er nou bij u naar buiten? Wat zeg je? Roddel komt naar buiten. Ja hier niet. Hebben we hier geen last van. Wat komt er nog meer naar buiten? Het komt altijd door je... Ja, door je tong. Want je tong is verbonden aan je hart. En je lippen, waar zijn die mee verbonden? Dat is gewoon maar bla bla bla bla Dat is alles wat je lippen doen. Als mensen met de lippen wat zeggen, menen ze het niet met hun hart. Dan staan ze dus te liegen. Dus mensen die met de lippen praten... Daarom moet je gaan ontdekken. Praat die nou met zijn tong of met zijn lippen? Want die tong zit aan zijn hart, dan kun je doorgronden wat hij gelooft. Maar als je alleen maar met zijn lippen wat loopt te zeggen, nou dan moet je een scherp oor hebben om te horen, aha, dit is niet van zijn hart. Dus hij liegt. Luister goed. Yeshua die zegt, want van binnenuit, uit het hart van de mens, komt kwade overlegging, hoererij, diefstal, moord, ergbreuk, hebser, boosheid, list, onmatigheid, boos oog, godslaster, overmoed, onverstand. Ik denk, die Paulus, die kan snel de boel achter elkaar zetten. Maar dat komt dus uit ons hart. Wie van ons heeft nooit last gehad van boosheid? Je kunt om allerlei dingen boos zijn. Ja? Omdat je geprikkeld bent geraakt of gekwetst. ja, Dan ga je lelijke dingen zeggen. Maar echt waar, het is verderf wat er uit je hart komt. Want je gaat andere mensen weer aanzetten om dingen te doen. Ja. Maar lieve mensen, dit komt dus uit het hart van de mens. En zeg niet dat God dat erbij bij je ingelegd hebt. Want God zal mensen nooit dit in het hart leggen. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten. En dat maakt de mens onrein. Want hij gaat dood en verderf zaaien met zijn tong. Hij gaat ook wat hij zegt, gaat hij doen. Want iemand die doet wat hij zegt. Anders is het lippentaal: Omdat je zegt met een hele hart geloof ik. Dat is van God. En dat gaan we doen. Als ik het zeg, dit is voor God en ik doe het niet, dan blijkt ik dat ik lippendiensten sta te bewijzen. Gaan we dus niet doen, hè? We gaan even door naar Jacobus, het is maar een tussensprongetje om te laten zien wat daar uit je hart komt. Laat niemand, broeders en zusters in Alblasserdam, als hij verzocht wordt, dat is dus met ongerechtigheid, zeggen, ik word door God verzocht. Echt niet waar. God legt geen rommel voor je neus. Ik zeg, oh, Dat ziet er lekker uit zeg. Laat ik er nou eens mee aan de gang gaan. Dat doet God niet. God valt met het kwaad niet te verzoeken. Want Godzater kan door het kwade niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Wie doet dat? Satan. De tegenstander. Eigenlijk gaat Satan je beproeven. Hoe raar het ook klinkt. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit door de zuiging en de verlokking zijn eigen begeerte. Hij ziet wat moois en lekkers. Hij denkt, ja, niemand kijken, niemand kijken. Hij gaat dat tot... echt waar, het komt uit je eigen begeerte. Voort. Niemand kan zeggen, ja, ik heb al staan liegen met wat zij schuld. Nee, je liefd. Daarna als die begeerte, zijn eigen begeerte, als die bevrucht is. Dus die begeerte die komt, en je gaat die begeerte bevruchten, je gaat er een gemeenschap mee krijgen. Oh, wat zou ik het nou ook heerlijk vinden om dat te doen. Kijkt er hand? Nou, als die begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. Dan heeft ze al de zonde gebaard. Nou, wat komt er ook weer in de wet? Noemen ze een wet? De wet van de zonde en de, en de dood. Dat is een wet. Het is niet Torah hoor, maar het is gewoon wet de zonde is de dood, punt uit. Dus ga je die zonde doen, als die zonde dan volgroeid is, dan baart zij, dan brengt zij de dood voort. Alles wat God gezegd heeft, is ja en amen. Als iemand iets zegt wat God niet gezegd heeft, en zegt dat moet je doen, en wat God gezegd heeft moet je niet doen. Dan creëert hij een begeerte, en als hij dan die begeerte bevrucht, dan ga je de zondag vieren en dan vertreed je het gebod van God. Of welk ander gebod dat er ook is. Uiteindelijk begeer je de weg van de leugen te volgen. Het kan niet. De Heer die zegt, hij overziet de tijd der onwetendheid. Maar predikt heden dat de mens zich bekeert. Ontdek je waarheid, gaat het dan maar doen. Al zegt je hele geloofsgemeenschap, hij is gek geworden. Hij is wettisch geworden, want hij gaat ineens stoppen met liegen die man. Hij heeft altijd gelogen en nou stopt hij met liegen. Dat is wettisch. Ik weet niet waar we vandaan komen, maar ik heb een hoop onzin gehoord. Lieve broeder en zuster, dwaal toch niet. Broeder en zuster, dwaal toch niet, zegt Jacobus. Dus de broer van Yeshua, Jacobus. Dwaal toch niet. Neem gewoon Torah helemaal. Markers 7 vers 6. Maar Yeshua zeide tot hen. Terecht heeft Jezaja van u huigelaat, geprofiteerd... Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen. Hij heeft het over Israël. Met hun schriftgeleerden en farisees, die op de stoel van Mozes zaten. We moeten doen wat ze zeggen, maar niet naar wat zij doen. Want ondanks het feit dat ze alles weten van Jade, liegen ze, stelen ze, ze pikken uit de kast, ze zakken vullen. Snap u? Dit volk zegt, die eert mij met de lippen. Ze zeggen wel wat God zegt, maar ze doen het niet. Dus we moeten doen wat God zegt naar Torah leven. Maar we moeten dan niet doorgaan met jatten. Of met kwaad spreken. Want als je kwaad spreekt, dan leg je het zaad voor je broeder om hem te vermoorden. Want als maar genoeg mensen lelijke dingen zeggen, zo vermoor je een broer of een zus. Begrijp je het mensen? Dus zeg niet, ik dien God en ik loop te rommelen langs de kant van de weg. Dat doen we niet. Dit volk zegt hij eert mij met de lippen. Maar hun hart is verre van he, mij. Dus waar zitten de lippen aan vast? Aan het verstand. En waar zit je tong aan vast? Aan je hart. Want in je hart, daar geloof je. Of tot heil of tot verderf. Maar je hart moet op je tong zijn. Je kan wel zeggen, ja hoor, ik beleid mijn zonde. Ik vind het zo erg. Nou, als het hier zit... Komt er geen verandering in die mens. Maar als er verdriet is en berouw over het kwaad. Echt waar. Dan beleiden ze hun zonde. En zeggen dit wil ik nooit meer doen. Smerigheid. Ja, dat gaat om het hart. En dan zie je mensen veranderen. Maar je kan jarenlang met je lippen dingen zeggen. En niet veranderen. En ze zeggen kijk de heer heeft mij helemaal niet genezen. En ik heb nog gezegd ja hoor ik geloof in Yeshua. Nou dan gaat helemaal niks gebeuren. Je zal met je hart en met je ziel. zijn woord moeten aanvaarden. Spreken en doen. Nou lieve mensen, zolang het nog een lippendienst is, vergeet het maar. Te vergeefs eren ze mij. Dat woordje te vergeefs, je moet het gewoon onderstrepen. Ik haat menselijke inzettingen die de geboden van God ontkrachten. Omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Te vergeefs eren ze mij. We zitten te vergeefs op zondag in de kerk. Als we denken dat God te eren door de sabbat te houden. Maar er zijn ook groeperingen die gooien de wet helemaal overboord. Hervormde en reformatoren die erkennen de wet van God alleen ze hebben een foefie met die vierde gebod hebben ze gedacht een slimmigheidje uit te voeren dat is triest maar andere groeperingen zeggen oh, daar heel de Torah is over lieve mensen als ze dat doen zegt de Heer te vergeefs eren ze mij als ik op maandag jarig ben dan moet je niet op dinsdag zeggen ik kon ik je verjaardag vieren en dan een beetje laat Gebak is op ja toch nou, vindt u deze teksten mooi als je dit leest? Het gaat er maar om: hoe krijg je de mensen gewoon Torah getrouw? Dat kan alleen maar met een liefdevol hart. Gij verwaarloost het gebod gods en houdt u aan de overlevering der mensen. Je moet gewoon stoppen met de overlevering der mensen. En je zal zien: als mensen dat niet willen, dan zullen ze om de een of andere reden zeggen: Nou, dan ga ik weg. Wil ik hier niet meer zitten? Dan moet je helaas weggaan. Of je moet zeggen, ik ben bereid om te luisteren. En als ik het niet mee eens ben, dan ga ik er dus over praten. Dan gaan we de Bijbel open doen en zeggen, hé, hey, hoe zit dat nou? En hoe zit dit nou? Dan kun je met elkaar dingen overleggen en weer met elkaar wat leren. Je krijgt veel vijanden als je de waarheid zegt. Echt waar? Maar prijs de Heer voor die vijanden. Dat betekent dat je over het algemeen toch behoorlijk aan de goede kant zit te timmeren. Als er veel mensen boos worden over de waarheid, zeg: zeggen ze, haha, ik zie het goed geloof ik. Want ik krijg veel tegenstroom. Hij zei tot hen, het gebod gods stelt gij wel vrij buiten werking om uw overlevering in stand te houden. Nou mensen, je kan het niet mooier zeggen. Yeshua zegt het zo verschrikkelijk mooi. Volgen we hem of volgen we de hè, de, paus, de wereld? Markers 7 vers 10, daar komt hij weer. Met een ander voorbeeld. Hij legt het in datzelfde hoofdstuk uit. Want Mozes heeft gezegd... Wat zeggen de mensen? Jo, Mozes heb afgedaan. Snap je het? De mensen zeggen, Mozes heb afgedaan. Ah, dat is Mozes, allemaal Joods. Nee. Ja. Dus het verlangen naar de, de, de, iemand te vermoorden is al kwaad. Want als je die begeerte gaat bevruchten, dan ga je naar een mes zoeken. En als je het mes in je handen hebt, dan denk ik, wanneer kan ik hem pakken als niemand het ziet? Dus zelfs de gedachte om je broer of wie dan ook te doden, daar begint het kwaad. Jezus laat de geest van de wet zien. Jezus gaat verder dan de letter. Maar die, hij gaat niet verder. De letter heeft gewoon te maken met de geest. God die zegt het, hij zet het op papier. Maar waarom zegt hij het? Nou, Jezus verdiept dat is goed. De wet is niet weg, want God zelf is niet weg. De wet die kan nooit weg zijn de Torah, want God zelf is niet weg. Ja, natuurlijk. Al die joden die, die leefden naar de wet. Dit moet, dat moet, dit mag niet, dat mag wel, dat mag niet. En ze dachten tot ze daar de rechtvaardig waren. Maar Jodemar, je had zeker dood van. En als iets in je aanstaande vermoorden ze hem, ze kruisigen de man. Je moet dus de geest van de wet kennen, dat is de gever van de wet. En die zegt, het gaat uit liefde tot mij en liefde tot je naaste. Dat is geest. Goed. Ze gingen dus weer naar de tempel toe, brachten daar een offerdier. En ze gingen weer naar huis toe op het dak en dan maakten ze weer een vuurtje klaar met een offertje voor de zon gingen ze de koning in de hemels gingen ze offeren. dus ze komen in de tempel en ze komen thuis voor de koning in de hemels wij komen voor het aangezicht van de heer en we laten vuiligheid in onze gedachten toe in onze tempel je, dat je zeg, moet je helemaal niet doen snap je het je moet rein zijn en heilig voor de heer en uit goede zoeken hij zegt mozes heeft gezegd eert uw vader en uw moeder waar staat dat tien geboden Natuurlijk, tien geboden is de basis van de wet. De basis van de Torah. De samenvatting van de hele Torah ligt in tien woorden in de kist. In de verbondskist. Wie vader of moeder vloekt, zal de dood sterven. Waar staat dat? Dat staat niet in de tien geboden. Luister goed. Eer je vader en je moeder staat in Exodus 20 vers 12 van de tien geboden. Maar die tien geboden, die wordt uitgewerkt, hoe we dat verder moeten uiten, met inzettingen en rechten. Inzettingen geeft een heleboel weer. En de rechten geeft weer hoe de rechter ermee om moet gaan. Dus wat staat er in Exodus 21 vers 17? Wie zijn vader of moeder vervloekt zal tot dood gebracht worden. Waar staat dat in de tien geboden? Dus als je alleen de tien geboden denkt te houden, zeg je ja, dat moeten we doen. Maar wil je dan de vloek overboord gooien? Dan zeg je, Ja, wij kennen de tien geboden. Maar je zal moeten weten wat er in de Torah staat, wat het gevolg is van je overtredingen. In Leviticus zegt hij, wanneer er iemand is die zijn vader of zijn moeder vervloekt, hij zal zekerlijk te dood gebracht worden. Zijn vader of zijn moeder heeft hij vervloekt en zijn bloedschuld is op hem. Nou, je gaat er nog twee keer nadenken voordat ik mijn vader of moeder vervloeg. Ze staan namelijk in de scheppingslijn, je vader en je moeder. God schept, snap je de wet die zegt precies wat er moet gebeuren na een overtreding. Door rood licht rijden, 400 euro boete. En dan kan je schoppen slaan, alles wat je wil. Dan zeg je dadelijk, mijn boete betaald, ik ben weer uit de gevangenis. Ik doe het nog een keer, want ik ben vrij. Ze zeggen, pang krijg je er weer een. Plus twee weken detentie. Wat zeg je? Hoe kun je je vader en moeder vervloeken? Wat zeg je dan? Ik mot ze niet. Voor mij mogen ze door de plee heen zakken. Of weet ik wat er erge woorden dat je vindt. Maar dat eist God van je dat je dat dus niet doet. En weet je waarom niet? God heeft mensen geschapen en gezegd vermenigvuldig. Uit je vader en moeder heb jij leven gekregen door de hand van God. Ga je nou je geboorteknaal doorknippen? Dankzij de verbinding met je ouders ben je uit God voortgekomen. Ga je je geboortelijn doorknippen door ze te vervloeken? Zelfs al hebben je ouders je misbruikt vervloek ze niet maar keer je af van hun verkeerde handelwijze er komt een dag dat ze je hulp nodig hebben dan zeggen ik zal ze hulp geven echt waar God zou je ter verantwoording roepen hoe je met je ouders omgaat maar ga niet mee in hun goddeloze handel dan zeg je nee vader dit ga ik niet doen nee moeder dat ga ik niet doen ik heb voor ja weggekozen. gekozen maar ga ze niet vervloeken er ligt bloedschuld op. Er is maar één manier om bloedschuld weg te wassen: dat is het bloed van Yeshua. En dan moet je daarna stoppen met je ouders te vervloeken. Maar gij zegt: kijk, lieve mensen, de Bijbel zegt eer je vader en je moeder, en de hele Torah zegt dat, want die laat er een vloek op rusten. Maar gij zegt: dat is een menselijke inzetting, indien een mens zijn vader of zijn moeder zegt: het is korban, of een offergave, al wat je van mij had kunnen krijgen dan laat gij niet toe nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Dus nou heb je een vader en moeder, die liggen te kaperen van de honger. En dan zeg jij, ja, ik heb God mijn schaapje beloofd. Nee, ik heb God mijn schaapje beloofd. Ik ga het schaapje naar de, naar de tempel brengen. Wat dat zeggen de fariseers. Wat je God belooft, dat moet je geven. Laat mijn ouders maar verhongeren. Nou, de heer die haalt je in het oordeel naar boven toe en zegt, nou toch geflikt. Daar is hij woedend over. Dus wat zeggen ze hier? Het is korban, het is een offergave. Weet u nog wat offergaves zijn? Zo simpel. Spreek tot Israël en zeg tot hen. Wanneer iemand onder u, jabe een offergave brengen wil. Een vrije wil hoor. Ja? Dan doet hij dat door vee. rundvee of klein vee. Maar als je door dat stukje rundvee of klein vee. Je ziet dat je ouders aan de geel honger liggen. Dan zal die het euvel duiden. Dan dus zegt hij, wat heb je me nou geflikt? Door je ouders honger te laten leiden. En mij kom je dan een dingetje brengen in de tempel. Echt niet waar, lieve mensen. Snap je hoe gevoelig het ligt? Maar wat zeiden de fariseers? Nee, dat is offergave. Ga je niet aan je vader en moeder geven? Wat zegt Yeshua ervan? Op die manier, door dat korban te verklaren van die offergave, Dan laat gij die mens... Dus niet meer toe nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Dat kan dus helemaal niet. David die had honger, weet u nog? Toen die vluchtte voor Saul. Gaat hij de toonbroden uit de tempel halen? Is die gek? God heeft het gewoon toegelaten. Hij viel niet dood, hij heeft zitten eten met onze mannen en ze zijn weer verder getrokken. Gaat het nou over die toonbroden? Of gaat het over honger? En er liggen toonbroden. Het gaat erom, de hele tempeldienst is ingesteld in diensten van ons. Om daar de naam van Yahweh te eren. Snap je het? De Sabbat is ook voor ons. Wij zijn er niet voor de Sabbat. Je moet het leren hoe God het ziet. Zo maakt gij het woord van God. Dat betekent eer je vader en je moeder. En dan zeggen, nee dit is offergave, je krijgt niks te eten pa. Zo maak je het gebod van God krachteloos door jouw overlevering. ...die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doen jullie velen, zegt hij. Ik walg van jullie eigen instellingen. Probeer het na te trekken in je eigen christelijke traditie... ...of voor mij kom je uit New Age of ergens anders vandaan. Als je dat soort dingen wil implementeren in Torah... ...is het ijdel. Als je daardoor meent het gebod van God te kunnen overtreden. Gaat helemaal niet. Efese is een heel ander verhaal, maar ik wil hem toch laten horen... Want je wordt er dankbaar van als je het snapt. Paulus die zegt tegen de heidenen die in de gemeente gekomen zijn: Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart. Naar het vlees, onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis. Is ook wel zo'n leuke uitdrukking. De Joden waren wel besneden, maar ze deden toch goddelooselijk handelen. De zogenaamde besnijdenis. Nou, die zich naar de woorden van God keert, die is besneden, van zijn hart. Daarom zal een onbesneden die de Torah getrouw is, de besneden jood die de Torah overtreedt, oordelen. Dus de zogenaamde dat zijn gewoon de Joden die toch niet naar Torah leven. Bedenk dat gij die vroeger heidenen waart, de onbesnedenen genoemd werden door de zogenaamde besnedenen, die het werk van mensenhandel is naar het vlees, dat gij te dien tijden zonder Christus waart. Vroeger waren we zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht Israëls. We hadden niks met de verbonden van Israël te maken. Hoe bedoelt u? Israël is weg. Het is het verbond met Israël. Daar hebben we deel aan gekregen. We waren vreemd aan de verbonden der beloften. We waren zonder hoop en zonder God in de wereld. We hadden geen hoop toen we nog in de wereld waren. Kunt u de aan op zeggen? Maar thans in Christus Jezus zijt gij, Heidenen, die eertijds verder waard, dichtbij gekomen door het bloed van Yeshua dus we konden ineens dichtbij komen dat betekent dat we daarvoor er niet dichtbij konden komen hoe kwam dat nou dat we niet dichtbij het volk van God konden komen hoe komt dat nou waarom stopte die jood voor de drempel van die heidense deur dat waren dogma's van mensen daarom liepen ze niet bij een heiden binnen ze achten een heiden onrein een jood had niks met ons te doen want er was, hoe noem je dat, wat was er tussen? Een scheidsmuur. Ja, was de Torah een scheidsmuur? Echt niet waar. Want Hij, Yeshua, is onze vrede. Die de twee, dat is Israël en Heidenen. Want er moest iets samengebracht worden. Israël moest niks van Heidenen hebben. Dus er moest iets gebeuren, zodat Heiden en Israël tot één volk samengeklonterd zouden worden. Nou zegt hij... Yeshua is dus de vrede die de twee, Israël en Heidenen, één heeft gemaakt. En de tussenmuur de scheiding maakte, dat is de vijandschap, weggebroken. Voor wie was de vijandschap? Israël moest niks hebben van ons. Omdat wij waren onrein voor de Jood. Je doet toch niks met onrein, hè? Wat zeg je? We waren gewoon varkens genoemd. Dat doen de moslims nog steeds. Hij heeft dus de tussenmuur, dat is de vijandschap, weggebroken. Dat heeft hij gedaan doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om zichzelf wakende die twee, Israël en Heidenen tot een nieuwe mens te scheppen. En daar zit hem nou weer de truc. Hij zegt zo duidelijk dat Yeshua heeft in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande, heeft hij weggedaan. Welke wet der geboden is dat? Hebt u de tien geboden weggedaan? Hebt u de hele Torah weggedaan? Dat is een beetje een hele ellendige vertaling, die inzettingen. Want er staat gewoon dogma. En wat is een dogma? Inderdaad, Maria Hemelvaart dat is een dogma. Wie gelooft dat nog van u? Natuurlijk, daarom maakt dat Maria Dogma scheiding tussen ons en Rome. Dat dus wil niks met Rome te doen hebben. Door mensen ingestelde decreten en verordeningen, dat zijn dogma's. Dus nou bestaat er een wet der geboden en die bestaat uit dogma's. Ze hebben naast de Torah van Mozes, de Torah van God, hebben ze dikke boeken. Hoe ze die uitleggen en welke geboden ze dat als ik het opleggen. Dat zijn dogma's van mensen waar onder andere staat dat heidenen onrein zijn. Moet je niet bij over de deur komen, dan word je onrein. Dat is net zo fout als dat dat vuile handje brood eten waar je onrein van wordt. Dat zijn leugens van menselijke instellingen. Dat is een eigen Torah. De joden hebben een eigen Torah. Dat is een mondelingen Torah. Mondelingen Torah, mondeling overgeleverd... en dat weer op papier gezet. Dat staat dus naast de Torah. Maar voor de religieuze jood is dat net zo zwaar als de Torah van God. Daarom hebben ze onderscheid gemaakt tussen uh, uh, melk en vlees. Op een hele onlogisch iets. Nou, dat is een ramp om zo te moeten leven... Goed, hij zegt dus, hij gaat dus deze twee, Israël en Heidenen, tot een nieuwe mens scheppen. Door ze samen in Yeshua tot één volk te brengen. En de twee, Israël en Heidenen, gaat hij tot één lichaam verbonden, weder met God verzoenen. Door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Wat heeft Yeshua aan het kruis gedood? De vijandschap. Wat is de vijandschap? Dat is de tussenmuur. Wat is de tussenmuur? Dat was een wet der geboden die dus in allerlei dogma's bestond. Die maakte scheiding tussen Jood en Heide. Want toen ze uit Egypte vertrokken was er helemaal geen probleem dat er heidenen meegingen. Die gemengde scharen. Want ze kwamen gewoon met z'n allen voor de Sinaï En ze moesten alle buigen voor de naam van Yahweh en wat hij zei. En zo werden ze tot één volk gemaakt. Mooi is dat toch hè? Wij zijn ook één volk met Israël geworden door het bloed van Yeshua. Want we dienen dezelfde God Yahweh. Maar we zullen onze eigen dogma's moeten loslaten. Dus Maria hemelvaart. Maria is in het graf. Het is een leugen. Alle christen hebben wat met de hemel. Alle christen zeggen we gaan naar de hemel. Nou de hemel is van de Heer. Maar de aarde is de mensen kinderen gegeven tot in eeuwigheid. We zullen dadelijk ook opstaan en de nieuwe aarde bevolken. Heerschappij in Jeruzalem. Yeshua op de troon. Onze koning en onze priester. Echt waar. Ik ga Zacharias lezen. Het is zo mooi om dat te zien dadelijk. In Lucas 2. Dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Wat denkt u dat het woordje bevel betekent? In de grondtaal? Dogma. Dus wat een mens zegt is een dogma. Maar wat God zegt is een... Dat is Gods wil. Wet. Antole. Maar je hebt geboden van mensen en je hebt geboden van God. Dan moet je onderscheid in maken. Handelingen 16 Vers 4 gaat het over de beslissingen van de apostelen. Nou, dat is heftig. Nou gaan de apostelen wat zeggen. Wat is dat? Dat is een dogma. Want ze zeggen, zeg nou eerst tegen die heidenen... stop met naar de hoeren gaan, stop met varkensvlees, het verstikt en bloed. O, oh, zeggen de christenen. Kijk eens dan, heel de terraas weg. Je hoeft alleen maar niet meer naar de hoeren te gaan, bloed moet je stoppen en al die dingen meer. Ja, dit is een goed advies... Dan moet je die heidenen eerst gaan leren, stop dan ermee. Dan kun je bij ons in de synagoge komen. En dan gaan we even met elkaar gemeenschap hebben. En dan staat erbij, elke sabbat wordt Mozes gelezen. En dan gaat hij zo onderwijzen in de Torah van God. Het is zo schitterend. Maar als je fout wil, dan zeg je, kijk eens even, de beslissing van de apostelen. Ja, er staat wel dogma. Ze hebben het met de Heilige Geest en met ons goed gedacht, de heidenen dit te vertellen. Ja, ze gaan de Torah niet overboord gooien. Begin nou eerst te stoppen met naar de hoeven te gaan, maar dat was gewoon bij de heidenen. En dan kom je in de synagoge en dan gaan die elke stap het Mozes lezen. Het lijkt wel in en Abbas Hier dan. Die doen we dat ook. Handelingen 17. Het was in strijd met de geboden van de keizer. Leuk hè? Geboden van de keizer zijn dogma's. Efeze 2 vers 15. De wet der geboden in inzettingen bestaande. Die hebben we net gelezen hè? Dat wist hij. Weet je dat er nog eentje staat? Colossense 2 vers 14. Door zijn inzettingen die tegen ons getuigden. Dan denk je, zomaar jongen, dat heb je zeker met... Uh, hè? Nou, wat staat er. Hé. Hey. Jammer dat ze het zo vertalen, hè. Het is een beetje tricky. Alsof ze iets willen verdoezelen bijna. Maar de christen die de, de waarheid niet kent, die zegt, ja, de wet is weg. Echt niet waar, als iemand zegt dat Torah overboord is gegooid en je meent iets anders te kunnen doen, je gaat toch met je nichtje naar bed of trouwen of andere dingen doen, wat in Torah duidelijk zegt dat je niet moet doen. De reinheidswetten ook voor de vrouw en hoe de man zich dan dient te gedragen. Ook als de kinderen geboren zijn, zegt hij, onthoud je zo'n periode, want de vrouw is onrein. Als je gaat doen wat de Heer zegt, dan zeg je, machtig God, wat is dat nog heerlijk om naar uw geboden te leven. Alleen ze zeggen, gooi het me overboord. Maar het is niet waar. Dat doen ze op grond van Efeze en Colossense. Gooien ze de hele Torah overboord. Het gaat echt niet. Lieve mensen, dit is de afsluiting. U heeft hem al gehoord, Markus 7, vers 9. Als u dat soort dingen doet door menselijke geboden Torah overboord te zetten, te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Geef verwaarloosd het gebod van God en houd u aan overlevering van mensen. En hij zei tot hen, het gebod God stelt gij wel vrij buiten werking door uw overlevering in stand te houden. Lieve broeder, ik hoop dat u de boodschap hoort en heeft gehoord en tot je daarna wil leven. Mogen we de Heer u daarin zegenen. Amen. Amen. Prijs er naam.